Verder zal u worden voorgelezen gedeelte gedeeld uit Gods heilige en ons alleen tot zaligheid leidend woord, wat u beschreven kunt vinden in Richteren 5, de eerste 23 versen, maar vooraf de wet des Scheren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte landt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 want de Heer zal niet onschuldig houden, die zijn naam eidelijk gebruikt. Vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat hij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, dat u, Schots, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die aan uw poorten is...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 Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet beheren uw naast een huis. Gij zult niet beheren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naastens is. Voorts zoon Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen zeggende. Loof de Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort gij koningen, neemt ter oren gij vorsten. Ik, de Heere zal ik zingen. Ik zal de heren, de God Israëls psalm, zingen. Heere, toen gij voorttoog van Seer, toen gij daarheen trad van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droopende hemel, ook droopende wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht der scheren, zelfs Sinaï van het aangezicht der scheren, des Gods van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaal, hielden de wegen op, en die op paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, ze hielden op, totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond, een moeder in Israël. Verkoos gij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien, of een spies onder veertigduizend in Israël? Mijn hart is tot de wetgevers van Israël, die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Loof, den Heer. Gij die op witte ezelinnen rijdt, gij die aan het gericht zit en gij die overweg wandelt, spreekt ervan. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt al daar samen van de gerechtigheden des heren van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. Toen ging dat scherenvolk volk af tot de poorten. Wak op, wak op, Deborah, wak op, wak op, spreek een lied, maak u op, Barak, en leid u gevangenen, gevangen, gij zoon van Abinoam. Toen deed hij de overgeblevene heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Efraïm was geen ge wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volkeren. Uit Macher zijn de wetgevers afgetogen. En uit Zebulon trekkende door de staf de schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Ruben's gedeelten waren de inbeeldingen des scharten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblad ter kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des scharten. Gilead bleef aan geen zijde van de Jordaan. En dan, waarom onthield gij zich in schepen? Asser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, het is een volk dat zijn zilversmaat heeft en doden, ...insgelijks gelijk naftali op de hoogten des velds. De koningen kwamen ze streden. Toen streden de koningen van Canaan te Taanach aan de wateren van Megiddo. Ze brachten geen gewin des zilver's daarvan. Van den hemel streden zij. De sterren uit Harlo plaatsen streden tegen Sisera. De Beekison wentelde hem weg, de Beekedumim, de Beekison. Vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen. Het renner zijn er machtigen. Vloek Mero's, zegt de engel des heren. Vloek haar inwoners geduriglijk omdat ze niet gekomen zijn tot de hulp des heren. Tot de hulp des heren met de helden tot zover. Veroudmoedigen wij ons voor het aangezet des heren een gemeenschappelijk gebed. Onveranderlijk en aanbiddenswaardige Koning der Koningen en Heren der Heren, bekleed met majesteit en heerlijkheid. In de natuur, in de natuur zien we de grootheid en majesteit Gods, al de hemel weer vertellen en het uitspansel uw werk komt te verkondigen. De dag aan de dag overvloedig sprake komt uit te storten. En in het gangse werk uw goddelijke voorzienigheid, dat u alles reheert en Bestuur, tot datgene waartoe u het besloten hebt, en daarbij zijn de volkeren minder dan niet een ijdelheid, minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal, Wie zijn wij nietige stofbewoners, wanneer we ons onderwinden om tot u de Heer te naderen, ook in onze samenkomst in dit morgenuur van uw dag, om uw naam aan te roepen, om een zegen van u de Heer af te mogen smeken, of het u Mocht nog in ons midden te willen verkeren, en dat hij met uw hij nog te omringen, daarin ons aanzien in de zoon van uw eeuwig welbehagen, daarin kunt u de zoon daar genade bewijzen. En buiten de gerechtigheid van uw zoon, zijt u een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En daarom mochten we in en door hem nog een toegang mogen ontvangen, om de noden u de Heer te mogen Opdragen. We beseffen maar niet recht hoe groot of de nood is en de ellende staat waarin dat we zijn zonder en buiten u, levende en voortgaande op een eeuwigheid aan En de tijd is maar voor korte, kwade dagen zijn zo spoedig daar wezen. En u komt Salom op te wekken, de Heere te zoeken in de jonkheid eer de kwade dagen komen. En die kwade dagen, dan hoeven we nog niet oud te wezen. Die kunnen ons overvallen wanneer dat we ernstig ziek worden. En in een ogenblik of in een korte tijd voor de poorten der eeuwigheid geplaatst worden, of soms onverwachts. En daarom heden, wanneer we roepstemmen mogen horen, die u tot ons komt te zenden, in zonderheid door dat dierbare onveranderlijke woord Gods, mochten ze de kracht eens mogen doen op de harten, want uw woord keert. Nooit ledig weder, maar het doet toch wat u behaagt, het is voorspoedig in hetgene waartoe u het komt te zenden, het zou tot ons eeuwig oordeel zijn, of tot ons eeuwig voordeel, indien u het wel gebruiken tot waarachtige bekering. En nu mogen we nog in het heden van genade zijn, mochten we toch een tijd van uw goddelijk welbehagen mogen ondervinden, dat uw woord eens gebruikt mocht worden om ons te overtuigen van onze schuld en zonden, en de gescheiden staat open te leggen, wat is dat of dat is, zonder en buiten u te leven, dan zouden we tot u gaan roepen uit de diepten der ellenden, om daaruit verlost te mogen worden, om een toekomende toren nog te mogen ontvlieden en tot genade te komen, dat we toch die gedurige werkzaamheden mocht hebben aan een troon der genade. Want u schenkt het niet om werkzaamheden of om gebeden van de zondaar, maar u komt het naar u vrij machtig welbehagen te geven in diegenen die tot de zaligheid verkoren zijn. En wanneer het u behaagt om dat werk uit te gaan werken, maakt u de zondaar ook beheerig en behoeftig daarnaar, en komt hem door de wet gods te overtuigen. Was een schuld en zonden in die spiegel van de Heilige Wet, die we het jou juist ook hoorden voorlezen. Daarin mochten we onze zonden mogen zien. Waaruit kent Gij welendigheid uit de wet? God zegt, de apostel, en dat we dat nu eens recht zouden zien, de geestelijkheid der wet. Dat zal ons schuldig doen maken aan al de geboden des Heeren. We kunnen denken sommige zonden niet bedreven te hebben wanneer we het in het uitwenden naar de letter van de wet ons voorgehouden wordt. Maar de geestelijkheid der wet dat leert ons dat we tegen al de gezonden de geboden gezondigd hebben. Geen derzelfde gehouden. Met gedachten, woorden en dood, daden betonen dat we geen lust hebben aan u en aan de de kennis overwegen, en dan zullen we ons nergens kunnen verbergen, kunnen we ons toch niet verbergen voor het alziende oog van de rechter van hemel en van aarde, die het hart door grond en de nieren proeft, om in ieder te verhelden naar zijn wegen en de vrucht zijner handelingen, maar wanneer we nog onder dat dierbare van heilie der zaligheid mogen verkeren, want uw woord komt niet alleen die diepe staat der ellende, die ongelukkige staat maar u komt ook te leren dat er nog een weg der behoudenis is voor schuldige zondaren in de zoon van uw eeuwig welbehagen. En die weg, die zal ook een verborgen weg voor mens zijn, tenzij dat het geopenbaard wordt van de Vader. Die zal het u leren en die zal u alles bekendmaken. En zo mochten we van Gods wegen dat mogen leren. En u wilt uw geest zenden, de Geest heeft het op zich genomen om als een onderwijs. Onderwijzer en de leermeester nader te onderwijzen in die verborgenheden der godzaligheid om uw woord te zegenen en, en om. De werkmeester, dat geloof dat ware zaligmakende geloof in te planten, want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, en kunnen we ook niet recht tot u de noden opdragen, want die dat u komt moet geloven dat u er zijt, en een beloner dergenen die u zoeken, mochten we ware zoekers mogen worden van u, en van het koninkrijk der hemelen en daar geweld op mogen doen, en zo dragen we om ook mee op die niet Mee kunnen komen op deze dag, die verhinderd zijn door ziekte of zwakte van het lichaam. U kent ze, wil ze thuis ook een zegen geven en u zijt niet aan tijden van plaatsen gebonden maar ze hebben uw woord in de woningen en mochten nog tot onderzoek leiden en stellen tot waarachtige bekering en ook weduwen, wezen en weduwnaars in rouw en in droefheid, u mocht er een willen geven om met die rouw en droefheid tot u te vluchten maar u mag een rouw geboren worden vanwege de zonden vanwege de gescheiden staat tussen u en tussen de ziel, wat een oprecht de droefheid naar u mocht verwekken, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En onder de kinderen en de jonge mensen in de gemeente mocht u ook willen werken. opdat ze door uw goddelijke kracht en bewaring bewaard mochten blijven voor de zonde en de wereld. De zuigkracht van de wereld die zo groot is en zoveel gelegenheid is er om daarin te werken en daarin bezig te wezen. En u kunt u ze alleen maar bewaren. En u kunt ze bewaren bij de eenvoudigheid van uw dierbaar woord. opdat ze onder beslag mochten liggen van de waarheid. En dat ze bij die waarheid waarin ze in meeste tijd door hun ouders gebracht zijn. Door hun geboorte onderop en verder onderop gevoed zijn. Dat ze verbonden mochten worden aan die waarheid. En aan de God der waarheid. En dat ze daarin tot oprechte keuze mochten komen voor de dienst. Des Heeren te mogen kiezen en daarin te mogen volharden, al de dagen hun levens, want ook al zelfs in de uitwendige betrachting en onderhouding van uw geboden en inzettingen, daarin is een vrede in de consentie, en daar is een vrede in gelegen om onder uw woord en wet te verkeren, en daar is ook een toevlucht om tot u met de noden te vluchten en te zuchten, en wat nog meer is, als we ook onder de voorbeden mogen leven van diegenen die u tot de zaligheid verkoren hebben, nog onder Gods volk te mogen in en uit gaan, hoe weinigen nog er ook zijn in deze tijd die we beleven, maar ze mogen er nog wezen en om hun wil. Komt u ook nog een horend en een verhorend God te willen zijn. Wanneer ze pleiten mogen op uw goddelijke beloften. En wanneer ze de jeugd en de kinderen zij van hunzelf of ook anderen. U de heren mogen opdragen. Mochten we dat ook als een voorrecht mogen zien. Om daar nog onder te mogen wezen. Waar anderen dat ook missen die in de wereld komen te leven. Maar u zei het die zelf door woord en geest moet werken. En de noodzakelijkheid daarvan. Mocht u maar recht en afhankelijk van u, o dierbare geest, mag onze beheerd en behoefte zijn. En in het verborgenen, kom nog eens werken, ook in mijn hart, dat wonderwerk der zaligheid. En kom u nog eens werken, opdat ik tot die kennis van de Zoon van God gebracht mocht worden, wie te kennen het eeuwige leven is. Zo zijn we weer samengekomen op uw dag, we hebben hem mogen beleven, en dan mag u op deze dag Plaats voor uw Woord willen maken, de tijdelijke en wereldse dingen wegnemen, ons onder de slag leggen van de waarheid. En overal waar uw naams gedachten is gesticht, wordt nog een zegen geven. Uw knechten ondersteunen en de verborgenheden van uw Woord ontsluiten. door de werking des Geestes. En ook aan draamsdragers in ieder in het zijne toch bekrachtigen en komen te bekwamen. En mocht een dag zijn van uw goddelijke heerkracht, tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk en tot onderwijzing en lering en vertroosting voor de henen die op die smalle weg gebracht zijn, tot eer van uw naam in de verzoening van onze schulden om Christus wil. Amen. De gemeente zette er aangevangen godsdienstoefening voort door te zingen uit Psalm 68, vers 1. Sta op, heer, toon u onversaagd. Zo werden verstrooid en verjaagd, zeer haast al uw vijanden. Die God altijd hebben gehaat, zullen voor hem met schande en smaad vlieden in alle landen. Ons God meteen verdrijven zal zijn er vijanden, t gans getal, die als rook doen verzwinden. Gelijk dat was smelt voor het vier, zal hij alle goddelozen hier verteren en verslinden. Het eerste vers van Psalm 68. <coughs> een tekst vindt uw gewijde aandacht opgetekend in het uw voorgelezen schriftgedeelte Richteren 5, daarvan vers 23, waar Gods woord al dus luidt. Vloek meer, zegt de engel des heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des heren, tot de hulp des heren met de helden. O, dat in deze uren mijn stem zij mocht als een stem van vele wateren, en dat het woord des Heer in ons midden mocht zijn met kracht en met majesteit, want ik, ben thans ik heb dankzij een gewichtige boodschap van Gods wegen u te brengen, o, dat het doordrong tot de harten. In de voorgelezen tekstwoorden worden wij bepaald... <coughs> En bij de vloek van Overmeros, door God zelf uitgesproken. Eerst de diepe oorzaak van die vloek. Ten tweede de grote betekenis van de vloek. Ten derde de onverbiddelijke volvoering van die vloek. De woorden van de tekst maken een deel uit van het zo voortreffelijk, kostelijk en God verheerlijkende lied van Deborah. Gezongen na de wonderbare verlossing door God geheven aan zijn oude volk in de overwinning van Sisera en het grote leger van de Kananieten. Deze woorden staan met de historie in dat lied bezongen in het nauwste verband. Het is vanwege de verlating van de Heer en het verre afwijken van de God des Heets en des Verbonds, dat Israël kwam onder de macht van Jabin, de koning van de Kananieten. Doch tegelijk was die verdrukking een bewijzer van welke grote plaats dat volk van Israël bij God had. Denk aan Amos waar de Heer verklaart uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend en daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. De kasteiding Gods is een teken van Gods liefde. Twintig jaar aan een had Jabe met geweld de kinderen Israëls onderdrukt, hun lijden was zwaar geweest en menselijk gesproken hing Israël zijn ondergang tegemoet. Doch dit ditmaal gelijk telkens weer vinden wij in het boek der Richteren en in de gehele historie van Gods kerk nam de Heer weer redenen uit zichzelf, gedachte <tacht> aan zijn verbond in Christus Jezus en verlost Israël weer uit de hand van zijn vijanden. Deborah de profetes heeft krachtens een openbaring van de hemel Barak geroepen en hem bevolen met tienduizend man uit te trekken de vijand tegemoet. Het gehele volk en alle stammen van Israël waren opgeroepen om mede uit te trekken ten strijde. Helaas, er waren ook onder de stammen en steden die harteloos gebleven waren en trouweloos zich hadden betoond. Toch waren er geweest en niet alleen van Naftali en van Zebulon, die op het woord God Zuid-Heboor als mond zich bij gewillig hadden aangeboden. Met moed en kracht waren ze ten strijd uitgetogen uit Israël door God bedeeld. God zelf had ze aangehoord tot de strijd. En door een wonder van God is de vijand verslagen, Israël is bevrijd. Het gehele verloop van de strijd heeft Deborah tot de eer van God bezongen en tot een blijvende troost voor het erfdeel des Heren, dat gedurende in de strijd gewikkeld wordt hier op aarde. En zien nu midden in die lofzang van Deborah treffen wij een woord aan dat die ongeschapen verbondsengel de Zone God zelf Deborah laat uitspreken. Het is geen vloek zonder oorzaak, nee, een boodschap die ons wel met vrees en beven mag vervullen. De inhoud van die ontroerende boodschap is vloek meros. Waar meros lag, wordt ons niet meegedeeld, maar naar het verband daarvan, van de geschiedenis te oordelen moet het een stad geweest zijn in de vlakte van Megiddo, niet ver van de plaats waar de strijd gestreden is en de beslissing ten gunste van Israël gevallen. Dat de inwoners van die stad Israëlieten geweest zijn, leidt geen twijfel. En toch over die stad en die inwoners sprak God zelf de vloek uit. Wat was nu de diepste oorzaak daarvan? Een zware beschuldiging richtte heren tegen Meros en een beschuldiging die ook gegrond was. God zelf had door Deborah gesproken en het gangse volk opgeroepen tot de strijd tegen de Kananieten. Het was dus een hulp des heren met de helden. De vraag zou gedaan kunnen worden, maar heeft dan Jehovah behoefte aan hulp? Kan dan machtige zichzelf niet verlossen? De apostel Paulus zegt toch ook dat God niet nodig heeft van mensen handen gediend te worden als iets behoevende. Terwijl hij al in het leven en de adem en alle dingen heeft, God heeft geen menselijke hulp van nodig. We hebben deze woorden ook niet op te vatten in die zin, alsof God aan ons gebonden is en dat hij afhankelijk van ons is. God bezit in zichzelf een eeuwig onbeperkt vermogen. Hij is de Almachtige die maar spreekt en het is er, gebied en het staat er. Gedurig wordt de mens er maar buiten gezet, opdat God alleen de eer van zijn eigen werk zal ontvangen. Gods kinderen hebben een machtige helper, heere der Heirscharen is zijn naam. En het is zijn vermaak en verlusting om ellende hen te helpen uit de nood. Het is het werk van de Heilige Geest omdat dat uitverkoren volk te doen wanhopen aan hun eigen kracht, of dat zij hun sterkte in de God Jacob zullen vinden. En het is een voorrecht wanneer wij maar veel zijn hulp nodig hebben. Dus deze woorden hebben wij niet op te vatten, of de Heer hulp nodig heeft, en alsof wij de Heer moeten helpen. Neen, de hulp des Heeren, dat is de hulp gelijk de Heer die door zijn volk wil betoond hebben aan elkander. De hulp die naar zijn hart is, die hij wil en die hem wel behagelijk is. De Heer rekent zich één met Israël. God had gesproken tot Deborah, door Deborah en de stem van Barak had geklonken door het gangselang. De nood waarin Lang den volk zich bevond was hoog geklommen. En zie nu was het toch de dure roeping dat het gehele volk als een enig man zou uittrekken met de hulp des heren om de vijand te verdrijven en de vrijheid terug te krijgen die zij zoveel jaren hadden moeten missen. Ook de harten van de inwoners van Meros hadden moeten ontbranden en ontvonken toen het woord van Bare kwam en in hun oren. Ze hadden zich niet mogen onttrekken maar zichzelf moeten geven, meestrijden tegen de vijand die de ondergang van de kerk zocht. Ja, die vijand die in de grond van de zaak Gods verbond zocht te vernietigen en de beloften Gods krachteloos maken. Ook Meros had moeten beseffen waarover het ging en hun krachten moeten geven. Maar nee, Meros heeft niets gedaan. Ze hebben zich niet bekommerd om de eer Gods en het welzijn van het land. Ze hebben hun broeders aan hun lot overgelaten. Het waren ontaarden van Israël. Zeer waarschijnlijk is het dat Meros nabij het oorlogsterrein lag en het allerminst in aanmerking kwam om zich onzijdig te houden. Meros had vooral grote schade kunnen aanbrengen aan ruiters die vluchten op hun paarden. Maar zij hadden geen van ter hulpe toegestoken. Ze hielden zich als ging het hun niet aan. Ze wilden hun leven er niet aan wagen. Ze gevoelden als het erop aankwam, niets voor de zaak des Heeren en van zijn volk. Niets voor de ere van zijn naam. Niets voor het heil dat hij uit Israël tevoorschijn zou brengen. Niets voor zijn beloften van ouds gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Niets voor zijn koninkrijk liet hen alles koud en onverschillig. Het deerde hen ook niet of de kool van Israël werd uitgeblust, en of de naam des Heeren in verhetelheid kwam, of Gods naam zou worden gelasterd, de dienst van de duivel zou heersen op de erf des Heeren. Een Bijbelverklaarder voegde er ook nog aan toe, waarschijnlijk dat ze toen zij anders merken konden, dat de Heer Barak en zijn getrouwen voorspoedig maakten, en ze dus toen in elk geval zich nog bij hun broeders hadden kunnen voegen, om mede vijand te maken, dan nog stil. De vijand af te maken, dan nog stil blijven zitten. Hoe het zij, de houding die zij aannamen was allerdroevigst. God heeft het gade geslagen, heeft er kennis van genomen, en in de ogen gods is het vreselijk geweest dat God zelf de vloek over die stad en over haar inwoners heeft uitgesproken. De houding van die inwoners van Merus is een vreselijke misdaad, een grote schande geweest. Daar was geen verontschuldiging voor, geen genade voor. De vloek God zou treffen en de vloek is rechtvaardig. Op de wereld worden menigmaal vloeken uitgesproken uit bittere vijandschap. Wat durft de mens soms aan? Dan wordt het openbaar dat de mens een kind des duivels is, en met een eeuwige vijandschap tegen God vervult. Is er enige oorzaak of reden dat de mens God vloekt, en zijn naam lastert, hoe in het niet God heeft de mens geschapen, versierd met zijn beeld, opdat hij altijd God zou prijzen. En op welke droeve wijze de mens ook zondigde, en God de beledigende, God doet de mens niet anders dan goed. Het betaamt alle mensen om God te vrezen, maar daar is geen vrezen God voor hun ogen. En niet alleen dat die verharde en verblinde mensen het durft God te vervloeken, maar hoe menigmaal komt het ook voor dat kinderen hun ouders en ouders hun kinderen ook vloeken en allerlei verwensingen elkander doen gebeurt ook door sommigen dat zij er niet voor terugdeinzen om zich te bezondigen aan Gods kinderen en ook aan de ambtsdragers van de gemeente, aan leraars, aan de gezalfden des heren. Helaas, Gods kinderen kunnen soms oorzaak geven in hun leven dat Gods naam gelasterd wordt. Denk maar aan het voorbeeld van David, de man naar Gods hart, die na zijn diepenval de ontzettende boodschap kreeg, dat hij de vijanden des Heren grotelijks had doen lasteren. Wat een bitter verdriet is dat voor David geweest. Wat hebben Gods kinderen de bewaring des Heren nodig, dag tot dag. Maar wat is het ook een weldaad dat God een engel bangt aan om onze lenden komt te leggen, en de hoogheid God steeds op onze zielen gedrukt wordt. Alleen de vreze Gods bewaart ons voor de zonde. De vijand ligt maar steeds op de loer om Gods volk te benauwen en daardoor God aan te tasten en zijn majesteit te schenden. Welgelijk zalig is de mens die gedurig vreest en zijn hart op zijn wegen mag zetten en zijn ogen steeds op God geslagen heeft met de verzuchting dat Gods naam om ons nooit gelasterd. Maar veel meer getrezen mag worden. Maar al zingt men de vloeken uit tegenover den Allerhoogste, majesteit Gods, God zal er niet door verminderen. O neen, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. God zal op zijn tijd de vloeken op hun kop doen nederdalen en voor eeuwig doen verzinken, zou zij hier in de tijd niet komen tot waarachtige bekering. O God kan als een soevereine vrijmacht en maakt naar zijn eeuwige raad de vloekers wel bidders. Voor de Heer is niets te wonderlijk en niemand kan zijn hand afslaan en zeggen, wat doet Gij? De lastingen waarmee Joden en heidenen eenmaal Christus lasterden, sneden door zijn reine en heilige ziel. Hij is voor zijn kerk een vloek geworden om degenen die onder de vloek en de toren lagen, daarvan te verlossen en te bewerken, dat er eenmaal geen vervloeking meer tegen iemand van hen zal zijn. Diepe wonden kunnen soms geslagen worden door de tong, want die is als een vuur, een wereld ter ongerechtigheid, ontstoken wordt van de hel. Maar vloeken zonder oorzaak komen niet. Het is een bijzondere weldaad wanneer wij gevloekt worden, dat wij eronder mogen verkeren als eenmaal David, toen hij in zijn diepe ellende verkerende, gevloekt werd door Simei, maar verwaardigd werd om stil te zijn, en het in de handen gods over te mogen geven. In deze tekst is het anders. De rechtvaardige rechter, die een wreker is en zeer grimmig, wanneer hij een heilige toren ontstoken laat vloeken, dan is daar een oorzaak voor. Bij ons diepgevallen mensen kan er zoveel over onze lippen komen wat onbedacht is, waar wij later soms veel berouw van hebben. Wanneer een mens innerlijk gedicteerd wordt en zijn verstand terugkrijgt, maar zulks is niet denkbaar bij de vlekkeloos heilige God. O geliefden, wij kunnen het nog maar als uit de verte bezien. Wat God als reden opgeeft, dat meer als door hem gevloekt is. Maar hij draagt al dat wetende er volmaakte kennis van. Verre zij God van goddeloosheid, en Almachtige van onrecht. Hij is terrein in zijn spreken, heilig in zijn richten. Beef, gij aarde, voor het aangezicht des Heeren dat daarvoor gegronde redenen zijn, dat wordt ons nog meer verklaard, wanneer we in de tweede plaats stilstaan bij de grote betekenis van die vloek over Meros. <coughs> vloekt Meros, zegt de Engel des Heeren, vloekt haar inwoners geduriglijk. Wanneer wij het met opmerkzaamheid en aandacht het lied van Deborah nalezen, dan is er wel iets wat ons verwonderen moet, en dat is dit, dat Ruben ook niet meedeed aan de strijd. De stam van Ruben bleef zitten tussen zijn stallingen, om te horen het geblaat er kudden. Gilead bleef ook aan hene zijde van de Jordaan, en dan onthield ze zijn schepen, en Azer zat aan de zeehavens, en bleef in zijn gescheurde plaatsen. En wat is nu de reden dat die stammen niet vervloekt werden, en over Meros het oordeel werd uitgeroepen? Was dan de onttrekking van die stammen aan de strijd ook niet af te keuren? Handelt God dan willekeurig? O, nee, laat zulke gedachten verre van ons zijn. Het was diep te betreuren dat Ruben en die andere stammen waren achtergebleven. Het was geen zins goed te keuren, in tegendeel, de Heer heeft ze ook bestraft. Hun zonde is niet verbloemd, ook niet verdoezeld. Nee, het standpunt dat zij hebben ingenomen wordt sterk gelaakt. En in de vorige versen blijkt duidelijk dat God zijn ongenoegen uitspreekt over die stammen. Die tragen, die worden daar berist. De nodiging tot deelname aan de strijd was tot hen doorgedrongen. De voornemen des harten van Ruben waren groot, maar tot handelen kwam het niet. Ze hadden er wel over gepijnst, beraadslag, bespreking gevoerd, geen handelen, grote plannen, niets doen. Gilead stond bij Ruben nog achter. Ruben teinsde er nog over, maar Gilead ontkende eenvoudig dat Baraks daad hem aanging. Immers zij woonden over de Jordaan, wat kon hem de strijd in Efraïm deren. Het was immers geheel buiten hem. Bij Ruben was het traagheid, bij Giliad ongevoeligheid. Iets van Kajens woord ben ik mijn broeders hoeder. Meestal wordt traagheid door onverschilligheid opgevolgd. Op Gilead volgde dan ook zijn gedrag af aanleiding tot berisping. Dan en Azer werden ook genoemd. Zij haven zich geheel aan de handel en sloegen Baraks oproeping in de wind. De zucht naar winst maakte hen traag voor de dingen van Gods Koninkrijk. De zorgvuldigheden van de handel deden dan de strijd voor het erfdeel des vaders verheten, der vaderen verheten. Ons hart kan maar met één zaak vervuld zijn... Is God in het hart, dan ligt de wereld eronder. Maar is het omgekeerd, waar dat de wereld de boventoon heeft, dan is er geen plaats voor God en goddelijke zaken. Hoe ligt een kind van God eronder. Zelfs David moest klagen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Wat wordt het openbaar dat God ons maar steeds moet bewaren. We hebben zulk een afwijkend, afhoerend hart. As er woonde aan de zeeoever, vooral aan de havens, had zich va hij vastgezet. Zij zorgden voor zichzelf alleen, gevoelden weinig van de onderlinge bang ter gemeenschap. Hij moest de kust tegen de vijand veilig houden. <coughs> Bij de een, zowel als de ander, van de stammen die achterbleven was het gevoel van roeping om de erfenis gods te, te handhaven zwak en de bang ter samenbinding krachteloos. Scherp zijn de stammen bestraft, maar toch houden de stammen Israëls door de Heest des Heeren erkend in Deborah's lied. Zij werden niet tegenstaande hun verkeerde houding als broeders toegesproken en er werd gevraagd, waarom u Ruben, waarom o dan? En alsof zij wil zeggen, had u broederschap met ons, dat gij ons vlees en bloed zijt, en dat gij met ons een enige verbondsgod hebt, niet wat anders moeten meebrengen? O, dat waarom, dat sprak God tot die stammen, opdat het woord het als een mes genezend zou insnijden in En ze was het ook met andere stammen, een geest van traagheid en gemakzucht, berekening en eigen belang, dat had de stammen overmeester. En ze ten dele van de broeders vervreemd. Toch als het erop aankwam, hoorden zij erbij en waren één met hen, gelijk ook later in verschillende gevallen gebleken is. De meesten van Gods volk zijn geen vreemdeling van dat afgezakte leven wat kan soms ver, ver weg zinken. Het schijnt soms of alles weg is, maar op de bodem van het hart, daar smult nog wat van dat leven Gods, dat op Gods tijd weer tot heldere openbaring komt. Waar God eenmaal zijn werk in het hart begonnen is door zijn geest, daar zet hij het ook voort, maar hij onderhoudt het ook en volleindigt het ook. Laat het niet in God vast, dat was spoedig gedaan. Maar hoe meer ontdekkende en verlichtende genade wij van de hemel ontvangen, hoe meer wij het gewaar zullen worden dat het alleen een God is die ons staande houdt en die over ons waakt. Bij dagen en nachten komt het erop aan, dan kiezen ze partij. Met Mero's was het anders. Een zonde was dat zij niet te hulp gesneld zijn bij de vervolging van de vluchtende vijand. Die vervolging was niet ineens afgelopen. Daar werd in verschillende richtingen nog voortgezet. Kunnen we verder nog in dat kapitel lezen. Het was vanzelfsprekend dat de bewoners der israelitische steden... ...uit die omgeving bij de vervolging niet werkloos mochten toezien... ...maar zich hadden moeten scharen onder de helden met Baraks leger. Dat nu hadden de mannen van Meros niet gedaan... Zij van wie men dat zeker had kunnen verwachten en die daartoe alles sinds de gelegenheid hadden gehad, waren niet gekomen tot de hulp des heren. De zaak des heren en van des volk had ze onverschillig gelaten. En daarom hadden zij zwaarder gezondigd dan de stammen die voor de strijd stil waren wegge weggebleven. Ze werden nu de mannen van Meros, zij, zij werden nu, de mannen van Meros, vanwege hun meer dan laudiceese houding getroffen door de goddelijke vloek. Het was de engel des Heeren zelf, die eens wezens met de Heer is, en die aan Israël de overwinning schonk, die deze vervloeking in Deborah's mond gelegd had, letterlijk genomen, richtte Deborah tot haar hoorders het bevel om te vervloeken. De bedoeling is, vervloekt zij Meros. De houding van Meros is in tooglopend. Van zeer nabij zijn zij met de zaken in aanraking geweest. Vandaar ook minder te verontschuldigen naar Ruben en de ander laten gestammen. Waarom trof dan Meros alleen bepaaldelijk die vloek? En waardoor zij alle zijne inwoners verworpen werden van God. Zijn aangezicht en zijn gunst afgesneden van Israël. Hier ligt een onderscheid, dat is de grote betekenis van die vloek. In het wezen der Sdaak stond Meros aan de zijde van Sisera en Jabin tegen zijn volk. Ze hadden tegen God en zijn volk gestreden. Vanzelf dat had hij tegen Meros niet moeten zeggen. Zij zouden wel toegestemd hebben dat ze aan Israël geen dadelijke hulp hebben geboden maar dat het toch niet inhield om tegen Jehovah te strijden. Meer als ze wel ingebracht hebben gemoet Barak en zijn leger, maar eens van nabij gekend hebben, dan zou uw oordeel wel wat gewijzigd zijn geworden. Nee, tegen de heere zijn wij het geen zins, maar we zijn wel tegen Barak en tegen zijn heer. Hun taal was veel te hoog, hun te werelds om de naam van volk des heren waardig te zijn. O, wat een leugenachtige geveinsdheid. En om het nog duidelijker te zeggen, door alle tijden heen zijn er een deel mensen die wijn of geen hart openbaren voor de vreze en voor de dienst van God. Wijn of geen hart voor de eer van zijn naam en voor de stichting en geestelijke vrijheid van zijn volk. Ze laten zich niet opwekken door het woord des Deborah's. En zij laten zich niet verhaderen achter de baraks. Zij tonen geen hart voor de zaak gods en Zijn volks. Ze werken eerder op welk gebied dan ook tegen. Zij door daadwerkelijke tegenkanting of meer leidelijke tegenstand. Toch moeten wij zeer voorzichtig zijn in onze beoordeling. Want de Heere kent de henen die de zijnen zijn... En hij is het als die grote hartenkenner en die nierenproever. Die ziet in het diepste van ons hart. En het is voor ons mensen, al zijn, wij onbe... al zijn wij begenadigd... en aanvankelijk verlicht door Gods geest... om mogelijk te bepalen hoe ver het kan gaan met genade... en in een kwijnende staat, zo min als dat het mogelijk is... de grens aan te heven van iemand met een voorbeeldige wandel en gevoelige indrukken, zonder dat de bijzondere genade van de Heilige Geest daar is. Er komen tijden dat Gods kind voor zichzelf een raadsel is, en zichzelf geen naam meer kan geven, en ze weten soms niet meer wat zij van zichzelf moeten denken. Gods kinderen, hoewel het leven godsdeelachtig zijnde, kunnen zo verstrikt zijn door de zorgvuldigheden des levens, dat zij zich voor een tijd onttrekken van Gods volk. De wijze maagden kunnen met de dwaas in slaap zijn gevallen. Het vuur der liefde kan zo ver uitgeblust zijn, dat er geen vlam meer te zien is. De waarheid spreekt over een verachteren in de genade. De bruid in hooglied vijf sliep, en ze lag op het bed van zorgeloosheid. Salomo boog zich voor de afgoden van zijn vreemde vrouwen, en om niet meer voorbeelden te noemen, doch het is duidelijk dat voor een tijd het leven van Gods volk zo zijn kan, dat zij God geen eer aandoen en het volk zelfs bedroeven, meehuilen met de vijand en wat al niet meer. Grote schade brengen zij zichzelf toe en zijn zelf er de oorzaak van, dat God zijn aangezicht voor hen verbergt en dat zij in het dorp moeten wonen. Toch vloekt God hen niet en wil hen niet veroordeeld hebben als personen. Het zijn en blijven zijn kinderen, al dwalen zij als David betuigde, als een verloren schaap. Maar dat is met degenen die tot Mero's behoren anders. Zij behoren uitwendig wel bij de kerken gods. Ze zijn er door hun ouders ingebracht. Ze werden gedoopt, gingen soms jaren na de christelijke school... Bezochten de katekesaties, sloten zich soms aan als beleidende leden, maar zij zijn vijanden van God en van zijn volk. In de grond van de zaak zijn zij Siongram, Ismaëls, die spotten met Isaac, kwade pesten in het midden van Gods kerk. Er is zelfs nog een groot onderscheid tussen onbekeerde mensen, niet wat hun grondslag van het leven betreft, maar wel wat de openbaring van het leven aangaat. Er zijn inderdaad genadeloze mensen die nog een open consentie hebben en eerbied voor de waarheid en achting voor Gods volk en ingetogen leven. De zulke zijn nog wel eens bewogen bij de gedachten aan dood en eeuwigheid en zijn overreed dat zij zo voortleven God niet zullen kunnen ontmoeten. Zij zouden hun plaats niet garen ledig laten staan in de kerk. En zijn soms in hun uiterlijk leven voorbeeldiger dan sommigen van Gods volk. O, zolang de consensie van een mens nog spreekt, is dat een bewijs dat God hem nog niet heeft losgelaten. Maar nu die anderen, die als gallio's zich geen van deze dingen aantrekken, de zulken die de waarschuwingen verwerpen, bloed is Nieuwe Testament, rijnachten, Mensen die zich verharden in de zonde, openlijk betuigen dat zij aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben. In dat meer wat wij nu bedoelen wonen mensen die vroeger nog knepen in de consensie hadden. Zodanig leefden dat sommige mensen er wat goeds van dachten maar die op latere leeftijd spotten met hetgeen waar zij vroeger nog eerbied voor hadden. Ik beef terwijl ik aan de zulken denk, die openlijk hun vijandschap betonen tegen God en zijn volk. Hun consensie is gesloten, de waarheid doet geen kracht meer. Ze zijn als Ezou die om een spijze zijn eerstgeboorte recht verkocht. Ja, ze zijn nog minder dan Ezou, want hij zocht nog een plaats der berouwst. De met tranen, maar bij hun komt er geen traan meer over de wangen. Zij komen niet tot de hulp des heren, zij weigeren beslist. Zij spotten met het leven en met de strijd van Gods kinderen. Zij verwerpen God, zij breken door alle banden. Onaandoenlijk blijven zij door de ernstigste boodschappen die nog tot hen worden gebracht. Zij lasteren de heerlijkheden, blijven nergens meer voorstaan. Worden ze soms na gesproken, komt er soms een glimlach op hun aangezicht. Ja, er zijn van die droevige elementen die nog erger dan die jongens bij Elisa, niet achter de rug, maar in het aangezicht van Gods knechten, de kinderen en kinderen aandurven om hun spotten in het aangezicht te zien en met een satanische lach hun vijandschap hun te openbaren. Op verschillende terreinen leven zij zich uit, zijn vertrouwd geworden met de zonde, scheiden zich ten slotte af van de zichtbare kerk, of zo zij nog enige godsdienst willen behouden, beheven zich tot de leugen. Op een hemel hopen zij niet en aan een hel geloven zij niet. Zij zeggen wij zullen het wel afwachten. <coughs> Ja, het gaat soms zo ver wanneer over de ontzaggelijkheid van de eeuwigheid met hun gesproken wordt, dat ze zeggen, daar is nog nooit iemand teruggekomen om te zeggen hoe dat het is. Ik hoorde zelfs in de tijd van mijn bediening een inwoner van Mero's zeggen, ik ben zelfs voor God niet bang en ik vrees niet voor de hel. O mensen, het is om er koud van te worden... Maar wij zien, als God de mens loslaat, waar hij toe in staat is, de duivel nog minder. De duivel, ja, nog minder, want de duivelen geloven ook, zij sidderen. Is het nu een wonder dat een de engel des heren zegt, vloek Meros, vloek haar inwoners gedurig. Meros heeft God verlogen, schandelijk ontrouw, jegens zijn volk bewezen, de verdoemenis van de zulken is rechtvaardig, zij zullen het oordeel dragen, zo zij zich niet van harte bekeren en vernieuwd worden door de krachtdadige en onwiderstandelijke bediening des Heiligen geestes. Maar nu hebben wij met een enkel woord u voorgesteld de betekenis, nu moeten wij tenslotte nog wat zeggen over de onverbiddelijke volvoering van die vloek. Dat is de derde gedachte. En de vloek is in vervulling gegaan. Wanneer een mens iemand vloekt, is dat dikwijls eigen eide lippenwoord. Gods vloek daarentegen is een daad. Het was de engel des Heeren die meer ons liet vloeken. En in beloften en bedreigingen is hij de waarachtige. Wat uit zijn mond gaat, blijft vast en onverbroken. Aan de ene zijde wat die waarachtige getuige belooft, aan zijn volk wordt bevestigd. Al is het door de diepste en onmogelijkste wegen. Hij houdt het trouw zijn woord. Hij volbrengt het tot in duizendste geslacht. Gods kinderen hebben er niet aan te twijfelen. Mogen hun zielen sterken in de diepste beproevingen en de zwaarste strijd. Maar die Engel des Heren vervulde ook al zijn bedreigingen. Hij is de vorst van het Heer des Heren en draagt de manier boven tienduizend. Hij was het die Sisera's leger verschrikte en aan de spits van zijn volk stond. Zijn volk bracht tot overwinning. Hij vervloekt hier de heen die Israël willen heten. En zich naar zijn naam noemden maar in hun hart hem haten. En de vrezen Gods haten en geen hart hadden voor de zaak zijn koninkrijks, nog voor zijn volk. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. En Christus wordt eens voorgesteld als het zachtmoedige lam, maar ook als een leeuw die brult en verscheurt, al wie hem tegenstaat. Met vlammend vuur zal hij wraken doen, over degenen die God niet kennen en degenen die van evangelie niet gehoorzaam zijn. Meroz is de stad op welke de schrikkelijke toren Gods rustte, zij en haar inwoners zouden geen vrede hebben. Gods woord bewaarde over die stad een geheimzinnig stilzwijgen, terwijl de vlakte van Megiddo een van de beroemdste gedeelten van Canaan was, een vlakte die het toneel was van zo menige strijd, terwijl de naam en plaats van de Beekizon, van de berg Tabor en de stad Taanach tot op de huidige dag zijn bewaard, weet niemand waar de ligging van Meros meer is en meer een spoor van te ontdekken, en is van haar geschiedenis geen bladzijde aan de verhetelheid ontrukt. Wij zouden kunnen vragen hoe kwam zij om, hoe verhing zij, wat was de straf waardoor haar bestaan een einde nam, maar op al de vragen vernemen wij niets dan een veelbetekenend stilzwijgen. Dat we er met aandacht op mochten letten, dat is het oordeel Gods, over allen die ze aan de strijd Gods onttrekken. De vloek des Heren rust erop, ze missen allen invloed op het leven. En als aan het eind van een eeuw de historisch schrijver zich neerzet om de lotgevallen van land en volk te vereeuwigen, zal enkel de naam van de zulke nog worden genoemd? Het enige wat overblijft is een nahalm van dat woord, door den engel des Heeren gesproken: vloekt Meros, vloekt gedurig haar inwoners, enzovoort. God laat niet met zich spotten. Hij weet zijn tijd, kent het hart. Wij kunnen ons voor God niet verbergen. Hij weet ons wel te vinden, en de mens zal het oordeel niet ontvlieden. Elk mens die onbekeerd sterft, gaat verloren om eigen schuld. En hoe meer roepstemmen en hoe meer waarschuwingen wij gehad hebben, hoe zwaarder het oordeel zal zijn. De Heer Jezus heeft zelf gezegd dat die de weg geweten hebben en niet bewandeld zullen met dubbele slagen geslagen worden. Kracht en schuld leggen wij onder het oordeel. Maar komt daar nog bij de verwerping van Christus, dan zal het dubbel zwaar zijn. En vooral wanneer wij het Evan openlijk verworpen hebben en de Heiligen geest hebben bedroefd en gelasterd. De Engel des Heren die Meros vloekt, zal Meros vervolgen en zijn vloek zal Meros treffen. Wat vreselijk vloek toch een vloek die uitgevoerd wordt zonder barmhartigheid of verschoning. Dan kent God geen medelijden. Onverbiddelijk is de volvoering van het oordeel. De goddelozen worden verdaan van voor Gods aangezicht. Worden verdeligd van de naarboden. En Gods gerechtigheid wordt in hen verheerlijk tot hun eeuwig verderf. In een stikdonkere nacht gaan zij onder. Zonder ooit het licht aanschouwen. Hun gedachten wordt vandaar de verdaan. En zij gaan heen zonder beheer te zijn. God rekent af, wees ervan verzekerd. Vreselijk is te vallen in de handen van een levend God. Hij zal ze eenmaal afscheiden en hun deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Meros, allen die dezelfde leven geleefd hebben, zullen in de hel niet meer bidden, maar hier door God vervloekt zullen hem eeuwig vloeken. Vanwege de pijnen en smarten was er in de hel nog mogelijkheid om een ogenblik onder God te buigen. Er zou verademing zijn, maar daar worden de verdoemden nimmer toe verwaardigd. En hier hebben zij het nooit beheerd, ermee gespot. En in de rampzaligheid zal er geen gelegenheid zijn om zich ooit te verootmoedigen. We zijn niet in staat om het miljoenste deel daarvan uit te drukken. Wat de volvoering van de vloek zal zijn in de buitenste duisternis. Daartoe is de tong te kort en onze woorden te arm. Wanneer wij geraken aan de grenzen der eeuwigheid, moeten wij met de eerbied zwijgen. Geve de God aller genade ons genade, om Christus wil, nu staand als aan de grenzen der eeuwigheid, met diep ontzag in te stemmen wat wij samen gaan zingen. Uit een 119e psalm, vers 69 Heere, hij zijt volmaakt in gerechtigheid, daarom ook wat gij doet, tot alle tijden geschiedt met recht en met billigheid. Recht doen en waarheid spreken, zonder mijden zijn twee stukken die hij overal bloot, beheert met dreigementen, tallen zijden. Aard 69 van Psalm 119. <tog> En nu, mijn geliefden, dat de schrik des Heeren ons bewegen mocht tot het geloof en tot de zaligheid. Een allergewichtigste boodschap heeft God ons laten brengen in deze uren, dat door de bediening van God de heilige geest de oren en harten geopend, om er een zacht op te slaan, ja, dat zal noodzakelijk zijn. Al is met de grootste, ernstige waarheid gelegd op onze consensies, de Heere Jezus heeft in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus betuigd. Als toont er iemand van de doden op, zij zouden zich niet laten gezeggen. En zo is het ook inderdaad. Wat is de doodstaat van de mens in Adam vreselijk. Wij hebben ons moed en vrijwillig in dien val van alle schatten en haven beroofd, En nu zijn wij horende doof en ziende blind. Dat Gods Woord dit ons, dit woord, dat Gods Geest dit woord verzegelde. Want het is Gods nederbuigende goedheid nog dat wij nog waarschuwingen van de hemel ontvangen. Wij worden nog waardig geacht dat de vloek van Ebal en de zegen van Gerizim over ons nog wordt uitgeroepen. Inderdaad, zware tijden beleven wij. De wereld heeft met God afgedaan. Maar God nog niet met hen. Dood en verderf dreigt van alle kanten. Wij moeten onze ogen wel moedwillig sluiten... om het niet te willen zien... dat God uitgegaan is uit zijn plaats... om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. In de jaren die achter ons liggen heeft God het zwaard bevel geheven. Miljoenen zijn er afgesneden in vele landen die op de verschrikkelijkste wijze hun leven hebben moeten eindigen. Een nieuwe wereldoorlog, een andere slachtafslachting van mensen staat als het ware voor de deur, waarbij het te vrezen is dat wij achter ons, geen achter ons ligt, maar kinderspel geweest is. Wij willen niet profiteren, maar geven acht op Gods getuigenis. En dan is het ergste te vrezen. God zal betonen dat Hij God is. God houdt de volkeren nog in bedwang. Maar wat zal het zijn wanneer God ze loslaat? Dan mogen wij met David wel zeggen, uw oordeel, heren, kan niet aanvreeselijk wezen. De wereld maakt zich rijp voor het oordeel Gods. En slaan wij eens een blik op het erf van Gods kerk, in haar zichtbare openbaring, wat moet vrezen dan onze harten vervullen. Hier zitten vaders en moeders die ervan mee kunnen praten, hoe droevig het gesteld is met hun kinderen. Ouders worden door hun kinderen die zij onder het hart droegen en aan hun hart drukten, nu op het hart getrapt. Ja, soms door hun eigen kinderen verlaten ter wille van de waarheid gods. Ouders zijn al onze kinderen nog onderworpen. Ouders, al zijn onze kinderen nog onderworpen. En al gaan ze nog mee onder de waarheid, wat kunnen we er weinig van bemerken, dat het nog enige vrucht draagt. We moeten wel eens zuchten, o oh God, zouden ze nog een consensie hebben? Zouden ze nog wel eens denken over dood en eeuwigheid? Zou het nog wel eens doordringen dat ze bekeerd moeten worden? En dat zij zo voortlevend God niet kunnen ontmoeten? Wat zijn toch onvruchtbare tijden die we beleven? Het is of God alles heeft overgegeven aan zichzelf en dat er niets meer is dat tot hen spreekt. O kinderen, o jongens, o meisjes, ik heb in deze uren tot u ook een ernstige boodschap. Draagt gij nu nooit iets mee van de waarheid? Gaat dat altijd maar over u heen? Uw ouders nemen u toch mee naar de kerk? Zij zenden u naar de katechisatie, op de school wordt ook Gods woord u telkens nog voorgehouden. Er zijn ogenblikken dat uw ouders ook u aanspreken over het ene nodige voor de grote eeuwigheid. Maakt dat dan nimmer enige indruk op uw harten. Brengt het u nooit eens enig na tot nadenken. Bedenk toch dat de dagen der jeugd de tijd is tot bekering. De meeste mensen die God bekeert, roept God in de dagen van hun jeugd en jongeringschap. God wekt ertoe op, in prediker 12, en gedenkt aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen in de welke hij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Hoe ouder een mens wordt, hoe ongevoeliger en hoe verharder dat hij wordt in de meeste gevallen. Nu leeft gij nog onder zulke ruime aanbod van genade. In Adam zijn wij verdoemelijk voor God. We zijn in zonde ontvangen, en ongerechtigheid geboren. Voorwerpen van Gods vloek en toorn. Maar hoe diep ellende en rampzalig wij ook zijn. God laat nog een weg der verlossing. Verkondigen in Christus Jezus. In tweede Adam. Waardoor hij de welverdiende straf nog kunt ontgaan. En wederom tot genade komen. God zelf heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid nog een wijheid gedacht met behoud en verheerlijking van zijn recht om de heden die onder de vloek lagen daarvan te verlossen. Christus heeft een vloek willen worden om de vloek weg te nemen. En om hen te kronen met goedertierenheid en barmhartigheden, staat geschreven tot troost en bemoediging van Gods knechten, dat Gods woord nooit ledig zal wederkeren, maar dat het doen zal wat hem behaagt, en voorspoedig zal zijn waartoe hij het zendt. God zal aan zijn eer komen en verheerlijkt worden, zowel in de zaligheid van de uitverkorenen, als in het tandige kners der goddelozen. Wij zijn verantwoordelijk voor de arbeid, maar niet voor de vrucht. Wat ik u bidden mag als een gezang des hemels, laat u met God verzoenen. De wereld stelt teleur, de duivel misleidt en zoekt niet anders dan uw eigen, uw eeuwig ondergang. En bovendien de zonde, hoe verlokkelijk ook u schijnt, tracht u te vermoorden en lang de korste weg in de hel te krijgen. Die de Heere Jezus vindt, vindt het leven en trekt hem welgevallen van de Heere. Jong en oud, klein en groot, bedenk toch wat tot uw hun vrede is dienende. Mannen en vrouwen, ouden van dagen, Gods lieve geest, bewerken nog in tijds uw harten tot de vrezen van Gods naam. Wanneer het aan onze zijde hopeloos wordt, dan is er nog hopen. Er is toch zulke ruimte door God geopenbaard in de zending van zijn Zoon op aarde. Voor de grootste der Zondaren is genade in het bloed van de Heer Jezus Christus, Godzoon. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij gaf zich in de dood, ja in de dood des kruises, tot voldoening aan het goddelijke recht. En om arme gebonden is je Zondaren vrij te maken... Uit de wanden van Satan en te verlossen van de vloek der wet. In Christus de gerechtigheid en kleven. Ouders hebt gekinderen die met God en Godsdienst dienst hebben afgedaan. En waar hij niet meer tegen kunt spreken. O, dat Gerda maar gedurend nog met de Heren over spreken mocht. Er ligt niemand buiten Gods bereik. Hij is de almachtige machtige en almachtige om hen te bekeren, en om een haak in de neus en gebit en der mond te leggen, dat uw ogen het nog eens mochten zien, en dat gij die verloren zou nog eens terugkwam, en die dochter die zij nu misschien afwendt van alles, met boet en berouw aan de voeten van de Heer Jezus terechtkwam. Zij leven nog, en God leeft ook nog. En bij de Heer is verheven opdat hij gevreesd wordt, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En mocht ik in deze uren de consensus nog eens mogen raken van degenen die hier nog wel zitten, maar die eigenlijk spotten met alles wat er gepreekt wordt, daar zitten er hier voor wie de dienst van God een vermoeidheid is en op het punt staan om de waarheid vaarwel te zeggen. Ze ergeren zich aan de zuivere, eenvoudige waarheid Gods. En enkele maal komen zij nog ter kerk, maar de verveling en vijandschap is op de aangezichten te lezen. Ik wenste in deze uren wel dat alle jonge mensen tangs waren in dit kerkgebouw om nog eenmaal de waarheid te mogen horen. Dat mijn tong was als de pen van een vaardige schrijver en dat de scherpe pijlen van Gods woord gedreven door Gods geest in uw harten mochten ingaan. Dankzij heeft de wereld en de zonde de overhand op u. Maar luister nog eens eenmaal naar Gods woord. Onverschilligen, verachters van God, verwerpers van Christus, spotters met het evangelie, denkt aan, denkt aan meros. Gij staat dan voor de poorten van die stad, of wellicht hebt u binnen die stad al uw woning betrokken. Wat ik u bidden mag, vliet, vliet uit die stad waar de engel des Heeren de vloek over uitspreekt. De inwoners van die stad zinken steeds dieper in de zonde weg en ze verwerpen Christus. Breek met de zonde, aanvaard de vloek waaronder hij ligt, en dat gij een hulpeloos in Uzelven door het geloof vluchten mocht tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de Helden, dat gij God lief kreeg en zijn volk lief kreeg, zijn dag, zijn inzettingen, Zijn naam en Zijn zaak. In de wonden van de Heer Jezus is alleen maar ontkoming en vrede voor zielen. Blijft gij God haten en met Zijn volk spotten, dan hebt gij niet anders te wachten dan met meeros verdeligd te worden. Veracht het woord deze vermaning toch niet. God heidige het aan uw harten tot Zijn eer en uw zaligheid. En tenslotte de tijd roept om te eindigen, maar volk des Heren tot u nog een enkel woord. Het was Gods geest die u van dood levend maakte. Het was Gods geest die u overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het was door de liefde Gods dat gij Gods recht leerde beminnen en de vloek waaronder hij laagt overnemen. Wat een blijdschap gaf u de opening van het evangelie. De wet werkte niet anders als toren. Maar de openbaring van Christus was u tot zaligheid. Dat gij niet tussen de stallingen bleef zitten. En dat de wereld de overhang niet over u hebben. Tot schande van uw zielen leven. Dat gij mocht komen tot de hulp des heren. Help u zelf en toch niet langer met uw bevindingen en ervaringen. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig was. Zet er uw hart niet op. Gods geest mocht eens met u twisten, om alles buiten Christus als grond te verliezen, en dan uitgedreven uit uzelfen te beleven, wat een dichter zingt behoeftige volk in hun noden. In hun ellende en pijn, hans hulpeloos tot hem gevlooden, zal hij ten redder zijn. Die dierbare engel des Heeren van God verordineerde in de eeuwigheid, in de tijd geheven, Vollijnde het werk dat de Vader hem geheven had om te doen, mocht door zijn geest eens u helpen, en u verlossen van onder de vloek der wet, en terugbrengen in de volzalige gemeenschap Gods, waar al het oordeel voor eeuwig voor uw zielen wegvalt. En zijt gij door genade, door de trekkende liefde des Vaders, tot die hulpen des Heeren gekomen? De tijden zijn donker, de kerk komt straks in de smeltkroes. En de oven staat voor u open. Maar laat het u tot troost zijn dat hoe donker het ook zal worden. Wanneer zij straks naar Daniel 11 door het zwaard of door de vlam zullen vallen. Door gevangenissen of door beroving vele dagen. Dan zult gij met een kleine hulp weer geholpen worden. En wees niet mistroostig. verblijd u in de hopen. God in: enig is de sterkte van uw hart. De Heilige Geest, uw blijvende vertrooster, meer als wordt verdellig. en gij, gij zult bevestigd worden tot in alle eeuwigheid. Amen. Zijn we nu met dankzegging. Aanbiddenswaardige God, het is noodzakelijk dat we allen en ieder met dit ernstige woord tot onszelf mogen inkeren. Nu mocht het willen geven, dat we tot onszelf zouden inkeren om ons te onderzoeken en te beproeven in al de schadelijke wegen op de rechten weg gebracht te mogen worden. En dat is nu uw werk, en door uw goddelijke kracht zullen we alleen op die weg gebracht kunnen worden, maar we zullen ook alleen op die weg staande kunnen gehouden worden. En in het rechte spoor gehouden worden. En dat is uw almachtige kracht die dat doet. En u doet het ook naar uw goddelijke vrijmacht. Mocht het ons te beurt mogen vallen. En zie op bij ons een schadelijke weg zij. En we zijn vol schadelijke wegen. Leid ons op de eeuwige weg. Die de verstandigen naar boven is leidende. Dat we allen onder de slag mochten liggen van de gehoorde waarheid. In de middag ook nog weer samen zouden mogen komen. Het uit de katechismes ook zijn vruchten mocht afwerpen. En in het mocht uw hulp ook niet willen onthouden. En het alles doen strekken tot de eer van uw grote naam. Die waardig zijt gediend en gevreesd te worden in de eeuwigheid. Amen. De slotzang is tiende vers van de onderdacht in psalm. De poorten schoon, kostelijk verheven zijn des Heeren. Poorten voortaan. De vromen tot deugden beheven, zullen al te saam daardoor ingaan. Daar wordt gij, Heere, van mij beleden en groot gemaakt van u voort. Want in mijn meeste tegenheden hebt gij mij verlost en verhoord. Tiende vers van Psalm 118. <tie> Ahem, ahem, ahem. Predicatie was van domi Lamein, einde hem met te zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt u een troost ons neer, drieënig God u alleen, zij al de eer.